Jan van der Putten met het NOS Journaal. Onder leiding van paus Franciscus begint straks in Rome de wereldwijde bischoppenconferentie over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Jarenlang dekte de kerk misbruik door priesters en anderen toe. De laatste tijd komen steeds meer schandalen naar buiten. De vierdaagse top is volgens sommige Vaticaankenners cruciaal voor de geloofwaardigheid van de kerk en van paus Franciscus. Slachtofferhulp Nederland pleit voor minder kwetsende reacties op sociale media. Na ongelukken of misdrijven schrijven sommige mensen reacties als eigen schuld. Slachtofferhulp begint een campagne om mensen bewust te maken... van de impact van die kwetsende reacties op slachtoffers en nabestaanden. In de VS is een luitenant van de Kustwacht opgepakt... omdat hij volgens justitie een grote aanslag wilde plegen. Hij zou het onder meer hebben gemunt op Nancy Pelosi... de democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. In zijn huis zijn 15 vuurwapens en meer dan duizend kogels gevonden. De verdachte hangt al jaren neonazistische ideeën aan... De Amerikaanse acteur Jesse Smollett wordt er officieel van verdacht dat hij zijn eigen mishandeling in scène heeft gezet. De 36-jarige zwarte acteur deed eind januari een melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofome opmerkingen maakten. Smollett, die openlijk homoseksueel is, ontkent dat hij zelf achter de aanval zit. Slimme systemen in gebouwen voor bijvoorbeeld verlichting of zonwering zijn digitaal niet altijd goed beveiligd. In Nederland zijn ruim 1300 gebouwen met die systemen makkelijk te hacken, waarschuwt beveiligingsbedrijf CompuTest. Bij de aanleg van die slimme systemen moet meer aandacht zijn voor zulke gevaren, zegt CompuTest. Dan is weer nog. Bewolkt in het noorden nog kans op een bui. In het zuiden droog en wat zon. En het wordt vandaag 11 tot 13 graden. Morgen droog en wat zon en een graad of 13. Daarna meer zon en vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 ring noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel. Drie kilometer file en vijf minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. Namens iedereen bij de ANWB... Dank je wel. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten...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 you running wild There's nothing left All gone and run away Maybe you'll tarry and watch it work away, away, and don't say, maybe you'll try.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 This is the That's ZFM.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 takes my breath away and I breathe you into my heart and pray for the strength to stand today Cause I love the past.